op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Gert Klukkert met het NOS journaal. Op het festivalterrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is een man overleden. Het gaat om een medewerker van het festival. Hij zou bij een attractie zijn omgekomen, maar hoe precies is niet duidelijk. De politie is op het terrein om onderzoek te doen. Het driedaagse festival, waar zo'n 135.000 bezoekers worden verwacht, gaat gewoon door. Eerder deze week had de Zwarte Cross veel last van het noodweer... dat over het land trok een aantal tenten raakte zwaar beschadigd. De top van de VVD steunt Mark Rutte bij zijn onderhandelingen over een Paars Plus-kabinet. Vanochtend heeft Rutte het bestuur van de partij... en de voorzitters van de Kamercentrales bijgepraat over de formatie. Er was op de bijeenkomst in Soest begrip voor zijn koers. Een kabinet met PvdA, GroenLinks en D66 is misschien niet wat we vooraf wilden... maar aan alle combinaties kleven nadelen, zo was de teneur. Rutte krijgt daarom van de partijtop alle ruimte. Aangenomen wordt dat de komende week cruciaal is. Na de besprekingen van de afgelopen weken... moet er dan echt worden onderhandeld. Met de mogelijkheid dat de gesprekken stuk lopen... wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden. Een tankschip van ruim 80 meter... is in sneek tegen een brug en een jacht gevaren. De Tsjechische schipper had volgens de politie... niet goed op de kaart gekeken... en belandde per ongeluk op de grachten in het centrum van de stad... Toen hij probeerde te keren raakte hij de brug en een jacht waarin een aantal Duitse toeristen lag te slapen. Die kwamen met de schrik vrij. De brug en het jacht raakten beschadigd. Volgens de politie in Sneek had de schipper niet gedronken. Hij kreeg waarschijnlijk wel een boete en zijn schip is voorlopig aan de ketting gelegd. De Nederlandse hockeyvrouwen staan in de finale van de Champions Trophy. In de laatste groepswedstrijd was Oranje te sterk voor Duitsland. Het werd 1-0 door een doelpunt van Kim Lammers. De finale in Nottingham is morgen tegen Engeland of Argentinië. De Nederlandse hockeysters wonnen de Champions Trophy voor het laatst in 2007. Het weer wisselend bewolkt en verspreid over het land een aantal buien, mogelijk met onweer. Later vanmiddag vanuit het westen geleidelijk droger. Het is 19 tot 23 graden. Dit was het Nationaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort een zomerhit.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 De meeste mensen is de vakantie nu echt begonnen. En vandaar ook het begin van uh, Zalvert op Zaterdag met deze plaatje hoor de Chains en a Lovers Holiday. GFM. Voor Zandvoort en de regio. Het is even na twee uur. Welkom bij Zalvert op Zaterdag. En één ding is zeker. 17 juli gaat gewoon nog eventjes door. Maurice, dankjewel. je ja, wel. Ook... De muziekboulevard tussen 12 en 2. <laughs> Ja. En wij zijn er weer. Goedemiddag luisteraars. En goedemiddag Albert-Jan. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Ja, wij mogen er weer drie uur live uh, tegenaan. En uh, ja, nadat dat mol he ons heeft voorgeschodeld de afgelopen twee uur... dan kunnen we met frisse moed weer wat andere muziek tegenaan gaan gooien. En natuurlijk veel informatie, erop. Uiteraard. En de Haarlemse Honkbalweek is in volle gang. Ja, we gaan straks om kwart over twee gaan we schakelen met onze razende reporter Joop van Nes. Ja, die is bij de wedstrijd van vanmiddag Chinese Taipei tegen USA. Want volgens mij heeft hij ook goed nieuws over het Nederlandse honkbalteam. Ja, en, dat gaat goed. Uh, daar ben ik erg benieuwd naar. Maar goed, natuurlijk de vaste uh, onderwerpen zoals daar zijn. De evenementenagenda. De filmagenda van het Circus Sandvoort. Om half drie gaan we bellen of misschien dat hij langskomt... met onze enige echte weerman Lex van der Hoorn. En uh, zo te zien uh, heeft hij ja. weer uh, wat moois in petto voor ons. Een beetje wisselvallig dagje, hè, Graag. <coughs> ja, een beetje wisselvallig. Maar, maar ja, nou hebben we weer de zon. Hè? Wij zijn er weer, B dus, wij dus zijn zo de zon schijnt. <laughs> en uh, uh, verderop in dit programma hebben we natuurlijk ook nog aandacht... voor uh, uh, sportevenementen buiten onze grenzen. En zoals daar zijn de Tour de France... Uh, het British Open golf live vanaf uh, St. Andrews. gaan we ook even een update van geven. We kijken ook even naar de Champions Trophy Dames die dit weekend uh, verspeeld gaat worden. Dus uh, volop nieuws en veel muziek natuurlijk. Toch hè? niet verspeeld, hè? Niet, Toch wel nee. verspeeld. Ik laat me daar nog niet over uit. Oké, okay, <laughs> ja. oké. Okay. Nou, heel veel informatie dus vanmiddag tussen 2 en 5. Leuk dat je luistert naar CFM. En hier is deep. Ryan Shaw. This is real. You know, don't go bad, Yeah. Zie je Maak zijn naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. Zie je FM. 24 uur per dag. Hete zomerwit. Ik zie dat je me nu nodig hebt. Zoals een flower reaching through the sunlight. like a flame in the darkest night. Ik ben hoor je hier bij CFM Zalvoort op zaterdagmiddag. Als eerste Ryan Show en It Gets Better. Gevolgd door de nieuwe single van Lisa Lowy. En die heet Little by Little. Nou, de Haarlemse Hongelweek in het Pim Stadion in Haarlem is in volle gang. En we schakelen snel over naar uh, inderdaad, het Pim Stadion in Haarlem. Daar zit Joop Fris. Goedemiddag Joop. Goedemiddag Rob en Albert uh, Jan. En ook uh, uiteraard live daar hoort waarschijnlijk heel veel herrie muziek... want zojuist de eerste innings afgelopen... de wedstrijd van Chinese Taipei te, te, te, ...tegen USA, Team USA. Um, even een kleine voorgeschiedenis... Dit is een wedstrijd in de onderste regionen... ...van de rollijst... ...want uh, Team USA heeft slechts één wedstrijd weten te winnen... ...en dat was van dit type ...wat nu verder is gespeeld... En Chinese ZP heeft twee keer Japan-klok gegeven. Eén keer met 3-1 en één keer met 5-2. Dus uh, Taipei heeft vier punten en Japan... Uh, in, uh de USA heeft twee punten. Uh, de eerste inning ging al helemaal hetzelfde in de Amerikanen voor, voor drie uit. De eerste inning ging allemaal uit. En toen kwam uh, de eerste slagman, de Santarthé, eraan. En die gaf uh, in eerste instantie al meteen een hondslag. Werd naar het tweede geslagen. En het derde En is uh, juist op een doorgeschoten bal. was uh, wel een bal die de catcher liet gaan niet kon pakken is de zowel uh, uh, binnengekomen en bij uh, staat met 0-1 voor. Ook zover deze wedstrijd. Vanavond natuurlijk. Een Nederlands team tegen Japan. Uh, waarom zou Nederland niet winnen? Nederland heeft natuurlijk alles gewonnen van deze hele week wat ze gespeeld hebben. En ze hebben al eerder tegen Japan gespeeld en met 5-0 gewonnen. Vanavond gaat die wedstrijd om 7 uur van de start. En als jullie er nog naar willen komen kijken, ja zorg dat je op tijd bent, want er zal heel veel druk worden. En morgen dan de laatste twee wedstrijden. Om 11 uur Japan tegen Team USA. En om 3 uur, uh, ja dat zou eigenlijk de klappen van het, uh, van het uh, toernooi moeten worden. Maar als Nederland vandaag wint, dan winnen ze het toernooi. Wel, dan mogen ze morgen van Cuba verliezen. Maar ik denk dat het is de eerste na is om dat te doen. Ik denk dat morgen Cuba-Nederland een hele mooie wedstrijd geworden. Tot zover hier vandaan van het Park. Ja, mooie prestatie dus van het uh, Nederlandse honkbalteam. Is het al eens uh, eerder uh, voorgekomen dat Nederland zo goed speelt tijdens zo'n toernooi? Bijna altijd eigenlijk. Ja, het is altijd een van de sterkere teams. We hebben het een paar keer gewonnen. Uh, met name de laatste paar jaren is Nederland erg sterk. We hebben voor veel professionele handbal gespeeld. We hebben ook een heleboel spelers van de Antillen vandaan. Die heel vaak ook in Amerika ook spelen. Ja, en dat is dan een goede aanvulling voor de Nederlandse top. Nederland heeft gewoon een goed team op dit moment op de been staan. En uh, ja, uh, vanavond winnen is de hondbalweek winnen. Oké, okay, dankjewel Jan En straks komen we weer bij je terug. ...in mezzo alla gente la felicità, per stare vicini come bambini la felicità, felicità. Felicità, è un cuscino di piume, è l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le te nella felicità, e abassare la luce per fare pace la felicità, felicità. Felicità. Mi piace la Ja, jij zegt een dorstadje, maar we ja. hebben helemaal niks hoor. Nou, dus, maar... uh, oh, dan gaat hij weer. Ja, het is een beetje een vreemde platen. <laughs> maar hij doet zijn best. Hij doet zijn best. Maar dus. uh, Trouwens, heb je wel geweten dat Zandvoort zowel op het strand als Zandvoort uh, uh, uh, als dorp in de prijs is gevallen? Is het zo? Ja. Wat voor prijs hebben we gewonnen? Nou, uh, Laten we met het oude nieuws beginnen. Het is natuurlijk dat de uh, twee uh, uh, jaar rond paviljoens in de prijs zijn gevallen. Dat is al min of meer een beetje oud nieuws. Maar de beste service in de verkiezingen voor het beste strandpaviljoen 2010... viel de eigenaar Martin Keisler en Werner Koenraad ten deel. In de verkiezing Beste strandpaviljoen 2010 was een schitterende derde plaats weggelegd. Strandpaviljoen, strandpaviljoen Vogels kreeg de eerste prijs in de eveneens precitieuze categorie... schoon en overal een prachtige uh, achtste plek. Strandpaviljoen Bries, om het verhaal even compleet te maken... in Noordwijk werd gekozen tot Beste Strandpaviljoen 2010. Ja, dat was dat... En dan hebben we nog één. En dat moet ik eventjes nakijken. Nog meer prijzen? Nog meer prijzen, jazeker. Okay. Want Zandvoort krijgt Gouden Award van Omroep BNN. Heb je ja. de aflevering gezien trouwens? Ja, ik heb hem gezien. Hij was leuk. Ja, maar het was, het, het was geen mooi weer. Nee, dat zeker niet. Dus, dus, uh, dat zeker niet. Maar... maar ja, goed, waar kan je de zomer dan beter vieren dan in eigen land? Vroeg de populaire BNN-programma Nu We Er Toch Zijn zich af. Om dat uit te, doeken, te, doen, te zoeken stuurde de populaire omroep diverse presentatoren naar een aantal toeristische plaatsen in Nederland. Om de gastvrijheid van de lokale bevolking als mede toeristen te te testen. Zandvoort kreeg presentator Valerio op bezoek. En uh, ja, aan het eind van de aflevering krijgt net zoals in het gewone, nu we er toch zijn, de bezochte gemeente een prijs. Er zijn drie smaken: zwart als je helemaal niet gasvrij bent, dat is logisch natuurlijk. Zilver als het team een redelijke tevredenheid weekend heeft kunnen doorbrengen. En goud als alles, meer dan ook werkelijk alles, helemaal super is bevonden. En nu. Mag jij zeggen wat voor kleur we hebben gekregen? Eigenlijk meer dan goud. Was er maar meer dan goud. Dat zei hij toch? Ja, was er, dat was, ja, niet genoeg. Alleen hij had geen andere mogelijkheden meer. Anders hadden we nog goud met een gouden randje gekregen. Ja, oké. Okay, okay. En uh, wilt u dat uh, filmpje nakijken... dan kan het op www.bnn.nl... slash page slash nwet22010. Maar ik denk als je gewoon bij Google... BNN in toetst, dat je er ook wel komt. Ze hebben in ieder geval uh, enorm genoten van uh, Zandvoort. Lekker genoten van de jacuzzi. ja, En van, uh, van het leuke huisje aan de poststraat natuurlijk. Hè? Ja, ook, ja. ja, ook. Dus uh, Zandvoort volop in het nieuws en positief in het nieuws. Dat is Kijk, ook Kijk, zo horen we het graag natuurlijk. We krijgen gewoon zin in Zandvoort. <laughs> Hier is Duran Duran en de Reflex. En zo dadelijk Lex van der Hoorn met het weerbericht. Besides you locked out. Fine. Even een half drie, tijd voor het weerbericht. Zie je het, En daarvoor hebben we in de studio Lex van der Goedemiddag Lex, welkom. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag Leuk dat je even langskomt. Goedemiddag. Ja, was Goedemiddag, het weer niet goed genoeg om op het uh, strand te zitten? Uh, nee. uh, nou, vanochtend niet. Nee, hè? Nee. Nee, nee, vanochtend hadden we eerst een knappe bui. En uh, nu is het uh, windkracht vijf op het strand. En boven windkracht vier, dus windkracht vijf, dan gaat het stuiven. Nou, en dan is het echt niet lekker op het strand hoor. Nee, en dat trouwens, kan ik me voorstellen. Het is maar 18 graden. Tenminste, maar uh, het is 18 graden. Okay, Als je nou met zonnetje zit op het terras, dan is het wel lekker hoor. Uit de wind. Maar uh, er staat een zuidwestenwind uh, 5, dus uh, nee, ik ben even binnen gebleven. Even vandaag. binnen blijven. Ja. Maar ja, blijft dat zo? Dat je binnen moet blijven zitten, of niet? Nee, nee, nee. Want vanmiddag ga ik toch wel eventjes een stukje wandelen. Want het is wel warm weer hoor. En de temperatuur die loopt vanmiddag naar verwachting nog op naar een graad of 19,20. Dus het wordt nog ietsjes warmer. Dus voor vandaag ziet, voor vanmiddag ziet het er echt niet slecht uit. Nou en dan morgen natuurlijk Rob. Dat is de grote vraag. Wat gaat het morgen worden? Nou, morgen wordt het zonnig. Er staat een zwakke aan zee, en matige zuidwestenwind. En de temperatuur die gaat oplopen tot ongeveer 22 graden. Dus... Morgen, is het, morgen kan je me wel vinden op het strand. Oké, okay, best lekker dus. Ja, best lekker. Maar nou, voor het kleurtje hoef je niet te doen. Nee, maar ja, dus, <laughs> dat, ja, niet, ja, dat, dat zien we nu. Dat, dat zien we nu. Dat we is nu een kwestie van bijhouden. Ja. Ja, en voor de gezelligheid, hè? Ja. ja. Nou, na dan maandag dan is het ook weer zonnig. Dan staat er heel weinig wind. En de maximumtemperatuur temperatuur die gaat naar de 26 graden. Het gaat Zon. weer warm worden, mensen. Oeh. En dan uh, dinsdag, dan is het uh, echt even puffen, want dan gaat het 29 graden worden. Dan is het meest zonnig. Het kan zijn dat het eind van de dag de bewolking toe gaat nemen. Er staat een zwakke zuidelijke wind. Dus dinsdag uh, is het op het strand uh, goed toeven. Voor de mensen die nog geen vakantie hebben, gewoon een paar snipperdagen ja, opnemen. Hè? <laughs> ja, maar uh, dan moet je niet de woensdag nemen, want dan is er meer bewolking. <laughs> <Okay>. <laughs> en dan wordt het weer wat minder warm. Oh. Oh. Maar het ziet er naar uit dat het uh, tegen het weekend toch weer gaat uh, opknappen. Dan gaat de temperatuur weer omhoog. En dan uh, kunnen we weer meer zon verwachten. Oh. De normale temperatuur in deze tijd van het jaar is ongeveer 21 graden. Dus met die 29 graden op dinsdag zitten we daar heel mooi boven. En de zeewatertemperatuur, als je zin hebt om een duik te nemen, die is ongeveer 20 graden. 20 graden, nou best lekker toch? Nou, en als je na woensdag nog wil weten wat het dan gaat worden, dan moet je even kijken op www.meteopagina.nl Je kan het ook op je mobieltje bekijken, www.meteopagina.nl mobiel En natuurlijk op de kabelkrant van ZFM op kanaal, hoe was het erop? 45 45, ja. 45. oké okay. Hey, en volgende week ben ik er weer. Nou, helemaal gezellig. Dankjewel, Lex voor de horen. Geniet uh, van je wandeling zo dadelijk over het strand. Doe, je. Ja. <laughs> en volgende week dan uh, spreken we je weer, of uh, zien we je misschien wel in de studio. Okay. Laten we het laatste. Ja, dat klinkt een nee, beetje als, raad, als hij naar de Laten we het komt, laatste niet hopen, want dat betekent het dat slecht het slecht slecht is. <laughs> Oké, okay, dan dus, uh, bel me dan. Ja, dan bellen we je. Dan gaan we je zeker bellen. Dankjewel Lex van de Oren. Het weerbericht na te lezen op www.meteopagina.nl Als je mobiel hebt, doe je slash mobiel erachteraan. Of je kijkt gewoon op Sierven, Text TV, kanaal 45. Like twins. twins, so insane, twins. The same. Ja, Albert-Jan die swingt helemaal mee met de nieuwe single van de Baseball Show, ja, Hot and Gold. Ja, jongens, Timmer, goed zien. aan de weg. Zandvoort op zaterdag. Ja, je zei het al, we draaien vandaag wat andere muziek dan. Normaal gesproken, hè? Ja. Ja, het is toch leuk? Komt ook door het gewoon, weer. Hè? Gewoon een beetje afwisseling. Dat wisselvallige weer. Eén keer zit je in de zomerse stemming. En Wij en zijn andere... ook een beetje wisselvallig. En anders zit je weer in de regen, in de drup. Maar gelukkig, de komende dagen, volgens Lex, wordt het mooi weer. Uh, even voor de luisteraars die ons wellicht afgelopen weekend niet hebben gehoord. Even nog even... Berichtje, want afgelopen weekend had namelijk de Zandvoortse Reddingsbrigade de Primeur en ontvingen van de landelijke Reddingsbrigade en sponsor Interpolis als eerste de gratis zogenaamde 06 polsbandjes. Dat is voor de De bandjes worden in de zomervakantie uitgedeeld met als doel om verdwaalde kinderen weer snel met hun ouders te herenigen. Op de bandjes kunnen de ouders hun mobiele telefoonnummer en de naam van het kind schrijven. Uiteraard moet men wel zorgen dat het mobieltje is opgeladen. Dat spreekt toch voor L Sist, mij, me, Lijkt me belangrijk. En dat die aanstaat ook nog. Ja, en ook bij de EHBO-post e op de rotonde zijn de bandjes aanwezig. Dus mensen, als u met de kinderen naar het strand gaat, loop even langs de EHBO-post en haal zo'n 06 polsbandje Ja, en het zijn niet van die lullige bandjes. Zien nee. er nog stoer uit ook. Dus. Ja, heel cool en vet. Ja, heel cool en vet. Dus cool <lacht> ja. eerst even naar de EHBO-post en dan gezellig zelf met je kinderen het strand op. Want dan kan je ze makkelijker terugvinden met die polsbandjes. En dan gewoon lekker chillen met een bandje om. Ja. Dat hoorde ik vanmorgen, chillen, <laughs> weet je, op het strand. Ja, dat kan je vanavond uh, gaan doen bij uh, Paal 69. Daar hebben ze een uh, summer party. Oké. Okay. Ja, daarover hebben we straks waarschijnlijk veel meer informatie. Ik zie het al uh, aan je ogen. Dat komt helemaal goed. Oké, okay, gaan, gaan we nakijken. Wij gaan uh, disco draaien. En uh, ja, de speciale uitvoering van Copacabana. Hier is Barry Menlo. Her name was long. His name was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 Nederlandse honkbalteam. Hey, don't you worry about a Helemaal goed. Ja, dat denk ik ook. Nou, inderdaad over het uh, honkbal gesproken. We gaan weer snel over naar Jan in Pimelier Stadion in uh, Haarlem. De wedstrijd van vandaag Chinese Taipei tegen USA. Ja Rob, waar zojuist de derde inning afloopt is en de stand uh, 0-3 is voor het Taipei. Dat gebeurt allemaal in de tweede inning. Uh, door de eerste drie mannen van Amerika waren weer heel snel uit. Alle drie uitgegooid door een schitterende pitcher, uh, Sao Yi-Chi. Ik dat ik het goed uit maar Ja, het klinkt al. goed. En uh, toen uh, toe kwam Tijp tweede aan de slag. is dus meteen een linker uh, Dat is de uh, tweede hondman. Die gaat een schitterende klap rechtdoor het midveld in. Het is jammer dat hij die kant op vroeg was, vroeg hij iets meer naar rechts toe. Dan is het, uh, het hek voor de handrum uh, zomaar 12 meter dichterbij. Maar nee, hij moest het zo nodig. Recht uit doen. En daar is het uh, hek gestaan op 122 meter. En aan de rechterkant en de linkerkant is het 100 meter. Dat scheelt dat zo'n beetje. Ondertussen uh, kon hij dus uh, kon uh, Young Wai, kon hem Wim binnen slaan. En daarna was nog een hondslag van uh, Schouw, waardoor uh, uh, diezelfde linkerbij voor 3-0 kon zorgen. Daarna let toch weer de eerste drie man van Amerika uit. Die pitcher is ontzettend goed bezig van Taipei. Hij heeft van de negen man, heeft hij er een 7-3 slag gegeven. En ik geef het je te doen, want we zijn toch niet de eerste de beste. Laat het eerlijk zijn, het is weliswaar een college team. Maar met Amerika heeft er nog een uitgevallen van spelletje. En het moet goed zijn. Nou, de derde inning van... Uh, van uh, Tij was Debbie Davy Lindrijdzin komt op de eerste hond met de Hongstok. Daarna Hun Seng Yu. Waardoor net eh, twee omslag. Waardoor die Lin Dai Chin op het de derde honk kwam. Maar toen eh, had de, de pitcher van Amerika. En dat is Tijler Bremen. Had ze erin weer in de hand. En god de twee man uit. We gaan nu dus beginnen aan de eerste helft van, die, eh, van de vier innings, Met een stand van 3-0 in het voordeel van Chinese Taipei. En uiteraard straks veel meer over de Haam Zonberweek bij CFM. Dankjewel, Jan Fres voor dit moment. Take my Dat was alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft het eerste uur, robert Ja, de tijd vliegt voorbij. De tijd vliegt, maar... Ja, zo dadelijk hebben we natuurlijk heel veel andere informatie. Gaan we weer terug naar Pimelieu Stadion, naar uh, Joop van Nes... voor de wedstrijd tegen Chinese TP en USA. Valt er tegen, hoor, het uh, Amerikaanse team. Was Dat valt er er enorm echt, tegen. Echt een honkbalteam. Dat is maar, niet te uh, geloven. Ze staan al met 3-0 achter. Ze nou, nou. staan onderaan in de, in, de, in, de, in de ranking. Nou, zo dadelijk ja. horen hoe die uh, wedstrijd verder gaat aflopen. Sì, do la parla piet americano. Quando sa fa la sotto luna. Con madrena n cave di I love you. l'americano.